met het NOS journaal. Kredietbeoordelaar S&P is positiever over de economische vooruitzichten voor Nederland. De kredietbeoordelaar verwacht dat de kredietstatus binnen twee jaar zal worden verhoogd van stabiel AA+ naar positief AAA. Er is wel een voorwaarde, de economische verwachtingen moeten niet verslechteren. Nederland had bij S&P jarenlang de hoogste status, AAA. A. In 2013 werd die rating verlaagd naar de huidige AA+. Bij de twee andere grote kredietbeoordelaars, Moody's en Fitch, behield Nederland wel de hoogst haalbare status. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bijna 300 privé-e-mails openbaar gemaakt van Hillary Clinton. Die heeft ze verstuurd of ontvangen als minister van Buitenlandse Zaken. De democraat Clinton gebruikte als minister een e-mailadres van het ministerie, maar ook een privé-adres. De republikeinen vonden dat ze die e-mails ook in moesten kunnen zien. Vanavond heeft Rick Niemann bij RTL afscheid genomen van de kijkers. Hij presenteerde bijna twintig jaar het RTL Nieuws. Niemann wil onder meer projecten gaan doen met zijn vrouw Sascha de Boer, die twee jaar geleden vertrok bij het NOS-journaal. Zij legt zich tegenwoordig toe op fotografie en Niemann wil verhalen gaan schrijven bij haar foto's. In de tweede ronde van de play-offs, om twee plekken in de Eredivisie, heeft de graafschap thuis zijn eerste duel met Go Ahead Eagles met 1-0 gewonnen. Go Ahead was aanvankelijk sterker en de paal voorkwam succes voor Lamboy. De graafschap drong na de pauze fel aan en kwam op 1-0 door een kopbal van de Pavert, die voor rust een hoofdwond had overgehouden aan een elleboog van Plet. Het weer. Later vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen trekt dat gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden. Voor en na die storing schijnt de zon geregeld en in die zonnige gebieden wordt het dan 15 tot 19 graden. In de regen wordt het hooguit 13 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het ZFM in 2015 al 25 jaar live.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 En Mijn naam is DJJK en we trappen vanavond af met Cabrio en Castellon. Shut your eyes in de zonderling uh, remix. En wat een geweldige plaat is dat. Ik denk dat je nog wel vaker voorbij gaat horen komen. En ja, deze plaat, Mr. Belt Wiesel. Uh, met finally, wel de remake van Cici Peniston. Wat een heerlijke plaat om lekker vrolijk van te worden. En dat is ook wat we de komende twee uur voor jullie in petto hebben... Ja, twee uur lang zie je het op jouw c Zandvoort. Dat is maar één ding. Heel veel hete nieuwtjes die voorbij gaan komen. Ja, dat niet alleen. Ja, onze enige echte DJ Dion Cindy. Hij is er vanavond weer gezellig bij. En hij belooft weer een dampende, stampende set te gaan draaien. Ja, twee uur, dus hou hem lekker hier. Ja, zie je het. Is maar één ding. Gewoon een hele nieuwe muziek, hele vette muziek. Door het het eerst hier bij c het. En een plaat die je zeker niet wil onthouden. Is de plaat van A-Track Futuring Andrew Wyatt. Push is de naam van de track En Patrick Hagenaar heeft er zijn color code remix van gemaakt. Ik zeg. De komende 4,5 minuten is hij speciaal voor jou. Dit is A-Track Push. Patrick, Kissing Andrew Ayat en Push in de Patrick Hagenaar Collar Coat Remix. Ja, we gaan het eerste nieuwtje er even bij pakken van deze avond. En ja, voel je die kriebels al? Nou, ik voel ze hoor. Zomerkriebels Festival 2015. Wij hebben hier bij CFM de line-up. Nog heel even geduld en het is weer zomer. En dat betekent weer een super editie van het gezelligste en kleurrijkste festival van Nederland. Festival met het magische Gagelbos als decor en een line up Zo divers als de spikkeltjes op je ijsje. Ja, we weten het zeker. 27 juni 2015 is nu al de perfecte zomerdag. Trek je stoute schoenen aan en dans met ons op Zomerkriebels 2015. Ja, je mag ook gewoon op blote voeten of uh, gewoon op je slippertjes. Allemaal gezellig. Zomerkriebels heeft al een klein voorproefje gegeven van de line-up. Maar laat ze jouw zonnetje op deze grauwe lentedag zijn. Even van een verse lading topartiezen voorzien. Zo staan naast al eerder bekendgemaakte topartiezen Ubed Rostran, Jay Hardway. Ook de Bayjackers, Moti, Tony Jr. en Fato Gonzalez. Op de Mainstage. Sexy, zomer, weer vol. Je vindt het allemaal bij de Zomerkriebels Mainstage. Ja, super heeft naast Dirtcaps. ...voor jou naar Utrecht weten te halen... Uh, ...feest DJ Ruud... ...Lady B, de Flexicon... ...ja, bij Super Sunday Stage... ...vind je Roog, Frankie, Ricardo, ...Chocolate Puma en meer... ...en jij ja, mag het allemaal een tandje harder van jou... ...trek dan je mixies aan... ...en ga naar... ...de beats van Noise Controllers... ...Terra, Bass modulators. ...ja, Miss Malera... Uh, ...Tapesh en Man With No Shadow... ...het is één groot feest hier zo... Wil je kaarten kopen? Dan kan natuurlijk ook via de site van Ticketscript. Ja, haal je ticket voor de meest perfecte zomerdag via zomerkribbels.nl of bij lokale ACO. Of ja, ik zei het, de Primera. Alle early alle early birds en commie tickets zijn de deur al uit. En de reguliere kaartjes gaan ook als uh, koude ijsjes in de zomer over de toonbank. Neem je vrienden mee, check dan vooral de group tickets. Dan spaar je in ieder geval wat rondjes bier uit. Ja, voor nog meer extra voordeel en gemak kun je de drankmunten voor Zomercriebels Festival ook alvast hier online bestellen. Dit scheelt een kwartje per munt. Tot zover dit nieuwtje gauw door. Met muziek, want daar zitten we voor. Otteno's, de nieuwste track, heet next to me En je hoort hem nu. And I just want my dream.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 Waar je zeker nog veel meer van gaat horen met hun track Spartacus. Wordt hem hier al eerder. Maar ja, ja. zoals gezegd, we draaien gewoon lekker nog een keertje. Samen met die JDOL-Cindy hier op de andere microfoon. Hallo, hallo, goedenavond Dennis. Goedenavond, jullie. Hij, hij, hij is lekker, hè? Eventjes, uh, even knallen, even stof eraf. Nou, dat, dat was wel weer nodig hier, hoor, ja, in de studio. Fuck, ja. verdorie. Al die oude hitjes hier, ja, die voorbij komen. Dat, uit, de oude, uh... uit de oude doos. Ja, hou, hou op over de oude doos, hoor. Daar houden we niet zo van. Hé, hey, uh, komend weekend. Ja, het, het is nog geen uh, zon, zee, strand. Althans, misschien wel. Uh, komende zondag. zee ja, strand. Want komende zondag, dan is het zover. Zandvoort Alive. Ja, ja. Beetje voetjes in het zand. Uh, Dansje, lekker. Bij de beachbar uh, van Mango's. En ja, dan die lijnen. Zullen we hem nog eventjes gewoon bijpakken, Dennis? Ja, uh, laten we dat even doen. We, we gaan voor de 24e mei. Daar zien we staan de crisscross. De fritching Yuki Campies. Wie? Yuki Campies. Klinkt als een pak zakdoek. Oh, sorry. Klinkt <laughs> als een stel campers. <laughs> Oké, okay, Dennis. Jij mag vrienden hier. <laughs> <laughs> Natuurlijk staat er ook... Dawn and Only Tetero... Ja, en ja, toch echt wel de beste man van uh, de, de avond, denk Een vriend ik. Vriend van de show. En vriend van de show, dat zeker. The one and only, DJ Raimundo. Geen Sand voor the life zonder Raymondo. Nee, die hoort er toch echt wel bij. En ja, dan hebben we ook die uh, MC die erbij staat. Dan Steeso. Ik kijk, iedereen vindt het altijd wel leuk uh, dat uh, yo, yo, yo, uh, Raise your hands. Motherfuckers. Van, van mij mag je gewoon zijn mond houden, zeg ik altijd. Ik, ik ga voor de muziek. Eh. Ja, ik heb niks tegen MC's, maar af en toe zijn er echt momenten... dat ik echt denk, hou alsjeblieft je, even. je mm, dicht. Beep. Precies. Ja, nou ja, helaas, we hebben ook een MC. Hey, maar ik heb gelijk al... Ja, ja. Het kan ook positief zijn, hè, een MC's. Ze kunnen ook misschien het publiek een beetje wakker schudden. Dat is af en toe best wel eens nodig, hoor. Ja, ja af en toe hebben ze even een uh, wake-up call nodig. Kortom, deze zondag beetje je voetjes in het strand... Drie gezellige DJ's en een MC erbij. Ik zeg, gewoon gaan. De temperatuur belooft mooi te worden, zonnetje erbij. Nou, heerlijk, een strandfeestje. En ja, ik ga gelijk wat vooruitblikken. Als je nog brak bent van Sensation, of 4 juli... dan kun je gewoon even lekker doorhalen, want 5 juli... ja, dan is Zandvoort Alive weer terug. En een line-up, oh, ik zie hier een naam staan, Eric E. Oh, ja, ja, ja. Mr. Housequake. Ja, een van de twee heren zou ja, okay. met Roof normaal maar Qu Maar nu alleen Eric I. E. dus? Eigenlijk apart, want hij zou niet meer onder Eric I e. gaan draaien. Gewoon als Eric Eerthuizen. Ja, echt waar? Dat was eigenlijk uh, de afgelopen jaren wat hij zou gaan doen. Nou, hij wou okay. toch wat uh, intiemer, wat. Uh, ja, maar denk ik ja, ik denk... vind Eric I e. wel wat le lekker pakken. Hoor. Het bek wat lekkere Ja, Eric I, e. een ja. paar. Nou ja, dat vinden we natuurlijk ook Tetro Die is er ook weer gewoon gezellig bij. En natuurlijk... Ja, Raymond ook. Daar is kan, hij weer. kan het ook anders? Hoe kun je hem missen? En ja, en MC Dan Stezo. Hij pakt zijn microfoon ook weer in en komt gezellig mee. Hij is nog niet uitgepraat. Hij is nog niet uitgepraat. Nou ja, laten we gewoon lekker zijn gang gaan. Laat maar lekker lullen. Hé, hey, maar ik heb dan echt zo'n lekker plaatje. Een strandplaatje. Echt een Sat for the Life party. Ja, nou ja... Dit is de Sat for the Life pre-party. Dat, dat sowieso. sowieso. Voor elk feestje zijn wij gewoon de warming up, de hoofdact, de closing act. De hoofdact, act. Huppa. Ja, daarom ja, je moet je moet jezelf niet tekort doen natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Ik zeg, zullen we maar eventjes erin gaan gooien. Roog en Dennis Quinn, om zomaar eventjes uh, twee namen te noemen. De andere helft van de. Ja, nou, daarom, daarom. Ik denk, uh, ik maak er even een mooi ezelsbruggetje uh, van. Hoppa. Even de voetjes in het zand uh, erbij bedenken. Een cocktailtje in je linkerhand. Mag ik... Een, oh, een mag ik... zomersbiertje in je andere hand. Hoppa. En, ja, tussen die handen ingeklemd. Je zei het al, een coeperinja of een mojito, het maakt niet uit. Als, als je met de auto bent, ja, dan hou je het gewoon lekker gezellig bij een colaatje of een red bolletje. Dat bijvoorbeeld, ik zeg: als je maar los gaat, als je maar gaat weten. en wij doen nu roog en dit is Dit is dongo. <middels> Het is maar goed uh, dat er geen mensen meekijken hier zo in de studio, hè? Oh, ja, ik, ik zeg, het is maar goed dat er geen mensen meekijken in de studio uh, via de camps, uh, via www.cfmsandvoort.nl. Ja. Wat, uh, ja, ja je, je hebt inmiddels hier een uh, bak met water neergezet en uh, zit erin te sparten al alsof je al op een strandfeestje bent. Uh, ja. Wat, wat heeft dat te betekenen allemaal? Als, al, uh, als een vis strand. Als een vis aan het strand. Helemaal... Maar met deze plaat van een roog en deze screen moet het toch helemaal goed komen. Zo, uh, zo lekker gezellig uh, spartelen. Ja, ik, ik, ik zie hier uh, mensen kijken. En, en die kijken van achter de schermen en die zeggen van... Nou, de, ik zie de viewcode deze als een gek uh, omhoog schieten. Ja, ja, ja helemaal goed. Hm. En... Ik heb een lekker plaatje meegenomen. Ja, nou, daar zul je zeggen, ja, je hebt alleen maar lekkere lekkere plaatjes. Zitten ze niet in de See It Sessions uh, van een paar weken geleden? Heb jij ze wel? Dan, dan, dan heb ik ze wel, dan heb jij ze wel. Het maakt niet uit. Maar dit is er eentje om in de gaten te houden, hoor. Ja? Hij, ja, hij, hij gaat over jou. Het is een beetje een barbecue, uh, Barbie girl uh, plaat, maar... Oh, is dat wat voor mij? Het is wat voor jou. En okay, uh, okay. Ze, ze hebben het ook over jou. Zeg? Ja, echt Ja, ze zingt gewoon over jou. Oké, okay, hey, nou, ik ben benieuwd. Daar is hij dan, Hey Cutie van Cutie, in de Diplo Remix. Hey, hey cutie. Dennis, en wat vond je er nou van? Ik vond hem heel vet. Ja, ik ook. Dus we gaan hem vaker hier horen. Ja. Cutie met Hey Cutie in de Diplody Mix. En ja, ik heb uh, treurig nieuws. Uh, jawel, treurig nieuws. Het gaat over uh, Sex Up Ghost Riders. Op 24 mei. Heb je kaarten? Jammer dan, want het is compleet afgelast. Ja, zoals sommigen van jullie al gezien of gehoord hebben... is Deina afgelopen zondag onwel geworden... ...tijdens zijn optreden bij Jador in Bloemingdale op het strand van Bloemenaal Hij had last van stevige krampen in zijn buik... ...waarvoor hij pijnstelers had genomen. Ik zeg nou, je, je kunt beter even naar het toilet gaan. <laughs> en ik hoop niet dat je daarna moet. Maar ja, dat, uh, dat was dus uh, niet het geval. Thijne is overwacht naar de eerste hulppost... ...en is vanaf daar direct per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is onderzocht aan zijn maag- en darmgebied... ...waar hij ongeveer een jaar geleden ook al eens acuut last van heeft gehad. En voor dan tekenen van zware oververmoeidheid. We hopen allemaal in, ja, dat de klachten zo snel mogelijk overgaan natuurlijk. En dat hij goed zal herstellen. Ja, we hebben uitvoerig overleg gehad met zijn artsen, zijn management en de betrokken partijen. En wij hebben de conclusie moeten trekken dat alle optredens en activiteiten van Dyna... voor minstens het komende weekend afgelast moeten worden... om de gezondheid en het herstel van Dyna voorop te stellen. Dat wil zeggen dat zijn eigen show, Sex Up Ghost Riders, in de Heineken Music Hall, aanstaande zondag 24 mei zal worden afgelast. Een editie van Sex Up zonder duinen is in dit geval helaas geen mogelijkheid. Daarom zijn wij met pijn in ons hart tot dit besluit gekomen. Na zijn eigen show gaat het onder andere om zijn verschijning bij de Phoenix Music Awards, waar hij genomineerd is in de categorie Best DJ en al zijn boekingen van de komende weekend, waaronder House of Fame in Tiel. Klohaus Indoor Festival Silverdome in Zoetermeer... en Salsa Breeze Festival in Aquabest. Ja, Deina zelf is erg aangeslagen en teleurgesteld. Voor elf van deze optredens uh, was hij uitgekeken naar deze shows. Zowel de kaartverkoop als de voorbereidingen... voor zijn eigen evenement Sex Up Coast Riders... gingen net als alle andere edities extreem goed... en lag het in de lijn der verwachtingen... dat zij op voorhand zouden gaan uitverkopen... Ja, het is de eerste keer dat een editie van Sex Up uh, door Overmacht niet kan doorgaan. Ja, alle gekochte kaarten zullen geldig blijven, dat is wel zo belangrijk. Ja, voor de eerstvolgende datum. Uh, wanneer deze nieuwe datum zal zijn, uh, laat ze zo snel mogelijk weten. Zo gauw er meer bekend is over de gezondheid van Dina. Voor wie de nieuwe datum eventueel niet uitkomt, uh, zullen wij de mogelijkheid bieden om kaarten terug te sturen. Waarbij het entreegeld zal worden teruggestort. Ja, voor meer informatie kun je naar de site van sexterworlds.com. Ja, tot zover dit nieuwtje. En ja, we wensen Dijne toch uh, ja, beterschap uh, dan maar, Dennis. Weet je wat een beetje het flauw van is? Nou? De subtitel van SexUp: Immortals. Ja. <laughs> <laughs> ja, sorry. Dat, uh, het, is het... Niet echt, hij is, het is niet echt uh, immortal gegaan. Nee, nee, nee. Oh. Ja, dat heb je ook maar wel het eens. Kan, uh... het kan gebeuren. Zeker te weten. Siek is ziek. Ja, nou ja, het zal hier gebeuren dat je zo over uh, vermoeid bent. Ja. Tijd voor dan maar wat vrolijks. Ik zeg hier, nieuwe muziek, Kadian, Wakker worden. Wakker worden, ja, nou, het valt wel mee. Dit is wat de uh, labelarmade die binnenkort uitkomt. Ontspan. Even ontspannen. Even van links. Even naar rechts. Dat... Zalt voor het grootste dansdoor. Hij is geopend. En ik zie jou daar nog niet dansen aan die andere kant van de radio. Ik ben aan nou het dansen, hoor. Aan de andere kant van de radio. Oh, de andere kant van de.. Maar ja, nu hier. Dit is See het met Kadian en Dance.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 Natuurlijk hier in een lekkere remix bij jou, CFM Zandvoort. Zie het in de house? En zometeen een uur lang in de mix. The one and only DJ Dion niet. En hij heeft er zin in. Ik heb net zijn uh, geplande tracklist uh, gezien. Wat hij allemaal wil gaan draaien. Ik denk dat het een uur te kort is. En gelukkig. Ik heb nog eventjes de tijd tot aan tien uur. Voor nog eventjes één plaatje. Gewoon nog één plaatje die ik erg lekker vind. En dat is toch wel de nieuwe Avro Jack. Hanging Tree. Wat een lekkere plaat. week gedraaid. Voor de tree. eerste keer hier. Zoveel goede reacties op gekregen. Ik zeg, hier is hij nog een keer. Hanging Tree bij Avro Jack. In, not in the hanging tree. Are you, are you, to the tree? But damn, down for his cups of cream.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 Strange things that happen here, no stranger would it be man at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree? A dead man call down for his cups of drink Strange things that happen here, no stranger would be